in het tweede uur aanbeland van uh, Goedemorgen Zandvoort Ik wou net vragen, kon die uur stil zijn? Maar ineens is iedereen stil, daar zijn we erg dankbaar voor Als dat zo kan blijven een tijdje, dan zijn wij nog dankbaar, dur, dur, daarvoor Naast mij zit wederom Joop van Es Ja, goedemorgen Het uh, uh, tweede uur is uh, gevuld met stelling 7 en stelling 8, die gaan we zo even voorlezen En het uh, laatste gedeelte is de PVV aanwezig en die presenteert de kandidaatlijst en een stuk van hun programma. Als we tijd hebben, duiken we daar even een stukje in als ze tijd hebben... Ja, we hebben nog de laatste 10 minuten, dan ik moet dat toch een beetje in de gaten houden. <laughs> uh, de loting... De lijsttrekker gaat zelf niet praten, maar probeert nu alleen Wicht tussen ons in te drijven. Ja, hij durft, hij, hij durft eigenlijk niet. Volgens mij durft hij niet, maar het is weer wel anders. Ik heb het idee dat de meneer Bluis niet durft. Maar daarom zitten hier uh, Ralf Enstra ja. en Janine van uh, Queer, ja. CDA. Bij loting door, Joop, door jullie zelf getrokken. En jullie gaan uh, aan het einde nog, nog een keer loten. Joop, of is het nou einde? Nee, het hoeft niet meer te loten. Want uh, de volgende uitzending is over twee weken. En dat is de laatste uh, uitzending van de stellingen. Daarna gaan we naar uh, de raadzaal. De 17e. De 17e. En de 19e hebben we een openbaar debat Openbaar debat, hè? want in de raad zal er niet gedebatteerd worden, dat is alleen voor de lijsttrekkers. In de 19e hebben we een openbaar debat in uh, Theater de Krocht. Met gasten? Met gasten. Okay. Iedereen is welkom. Iedere Iedereen is welkom en kan vragen. En dan moeten we even kijken of ze moeten insturen. Ja. Of gewoon nou, liefst, liefst wel. Liefst eventjes uh, van tevoren aanmelden. Dan Doe kunnen de, we. Komt daar wat voor in de krant? Uh, ja, oh, sowieso, okay. natuurlijk. Goed. Uiteraard. Dan gaan wij over naar de orde van de dag. We hebben uh, stelling 7 en stelling 8. En stelling 7 is de pleinen in Zandvoort lenen zich uitstekend voor nieuwe bebouwingen, hotels en woningen. Ralf, ben je het eens of oneens? Uh, nou, in principe mee oneens. Uh, ja, je kan je afvragen ik wil even, wat, alleen, wat zijn pleinen? Ik wil eerst even ja, even, heel kort, oneens, ja of nee. Niet? Ik ben het mee eens. Oké, okay. nou dan uh, graag waarom niet... Uh, ja, je kan je afvragen uh, hè, welke pleinen praten we over. Uh, de, sommige pleinen die vragen wel om een uh, stukje onderhoud, uh, een kwaliteitsimpuls. Uh, hè, denk aan bijvoorbeeld uh, wat er met het stationsplein is gebeurd. Uh, maar ja, sommige pleinen... Uh, onder, we hebben het over bebouwing, hè? onderhoud is een tweede. Ja, klopt, maar um, sommige pleinen lenen zich daar dus prima voor, maar sommige niet. Vind je niet dat we in Zandvoort uh, al te veel pleinen hebben moeten inleveren? Uh. We hebben weinig pleinen voor evenementen namelijk. Uh, het nou, wordt nog, nog verkleind ook, met het ratersplein. het gaat kleiner worden, absoluut. Ja. En dan kan je hoog en Maar door een mooie herinrichting kan je daar toch wel uh, de functies behouden. Die, uh... Ik vind dat de Raad zitten slapen toen de tijd. <lacht> ja. Nou, ik, gelukkig ik zat ik er nog niet. Bij gezeten, maar meneer Bluister, ik ik nog niet. Nou, meneer Bluister voelt het woord <lacht> niet. Dus nee, uh, maar hij zit er wel bij. Ja goed. Dat, <lacht> ja, is, uh, <lacht> dat is een stelling en, uh, en Joopje is, is je mening. En daar gaan we het ook nog over hebben. Uh, jij bent tegen, niet? Um, ik, ik, ik zei dat ik. Uh, oh, je voor, was voor, Ja, dat is van een hele rare vraag. Ja, uh, uh, nou, als je, als je kijkt. Uh, de oude slagader van, van, van, van Zandvoort was de boulevard de Fauvage. Fauvage, ja. Nu vooral ja. woningbouw. Uh, um, aan het kop van, van, van die boulevard zit een enorme rotte kies. Ja, dat oude een, een Dolfenarium waarin een jaar of tien de eigenaar van het hotel een bestemming vindt te vinden. Ik heb wat plannen gezien dat men mee wil denken tot een bebouwing van inclusief de parkeerdekken 16 verdiepingen. Ik zag al laatst een, een, een tekening van de herrichting van datzelfde plein... Eh, waarin een, een bebouwing stond van nog, als ik goed geteld het acht verdiepingen. We hebben nu ah. even voor de duidelijkheid over het plein rondom het Pellas Hotel. Ja, ja. ja dat de, de, de dus is de noordkant van de, het Pellas Hotel. En uh, ja, en het zou zonde zijn... ...ik snap de ambitie van het hotel... ...dat ze naar, uh, uh, uh, in, voor standwoord een, een 4-plus hotel willen neerzetten... En dat is ook goed, denk ik, voor, voor Stantwoord. Alleen zou het zonde zijn als je uh, dat stuk alleen maar bebouwt voor een, met een hotelfunctie. En want uh, je zou ook uh, willen uh, creëren meer, meer woningen voor de middenklasses. Je zou misschien uh, museale ruimtes willen creëren. Uh, theater, uh, uitgangsmogelijkheden. En uh, dat zou in principe de ambitie van het hotel niet uh, het, uh, in de weg moeten staan. Alleen net zoals het andere gebouw, dat het voor de helft een hotel is, en voor de helft. Een ja, dat, dat is het nu. En dat uh, bos uh, aan alle kanten. Uh, het nou al ja, worden, dat maar... was soms heel prettig om dat mee te doen. Ik lees in, in, in heel veel partijprogrammas, ook in die van het CDA, dat er moeten sociale woningen komen, er moeten voor de middenklasse komen. Je haalt het net zelf aan. Ja. Maar op die pleinen daar uh, is men van zins om uh, hotels neer te zetten. Hoe gaan we dat dan uh, inplannen met sociale huurwoningen uh, nou, dat is nog niet duidelijk dat, hè, dat op allebei de pleinen denk ik uh, waar je op doelt dat daar dan uh, hotels uh, zouden moeten komen. Dan moeten er moeten ook woningen komen. Even verduidelijken, voor... Bartelsplein en Watertorenplein. Ja, dat dacht ik altijd om, uh, om ging. Kijk, uh, hè, er is ook uh, behoefte aan uh, hotels uh, in Zandvoort. Hè. Laten we daar niet uh, omheen nee, draaien. Ja, maar ik nodig. Maar er is ook uh, behoefte aan uh, woningen voor uh, nou ja, uh, starters en, en dan ook dan voor even, ouderen. Als we, dan, als we even achter ons kijken, ja. naar de oppervlakte. Ja. Hoe gaan we dat dan inplannen? Want een hotel is een hotel en sociale woning is sociale woning. Ja. En zoveel ruimte is er... Hier niet en op het padhuisplein ook niet. Nee, dat klopt. Uh, in Nieuw-Noord uh, uh, uh, kan er heel veel sociale woningbouw komen. Uh, uh, uh, ja, hier, uh, ja, hier is dat misschien een wat, wat ander verhaal. Uh, maar uh, uh, uh, misschien wel wat uh, bij. Uh, er is nog niet echt duidelijk wat er uh, uh, met de andere plannen gaat gebeuren. Heeft ik sta het nog met niet de vast. te maken, misschien? Uh, ja, dat, dat denk ik wel, ja. Want die uh, ligt vrij hoog. Ja, klopt. Dus dat, dat zal moeilijk weet, worden. Maar ik weet van de inside informatie dat het in Noord ook net pittig is hoor, per meter. Hmm. Uh, ja, maar, maar als je de sociale woningbouw. woningbouw zou willen realiseren, uh, doe je dat met een gemengd plan. En uh, het gouden randje betaalt mee voor de sociale woningbouw. Ja, ja, ja. Ja. Zie je dat op het plein bij Bouwers ook? Een, een mixvorm? Wij zouden daarvoor zijn. Bouwers is nu al een mixvorm. Nou ja, ik, ik woon er zelf in, in die mixvorm vorm. En ik moet zeggen, het bevalt, bevalt nou, <laughs> ik. Het bevalt uitstekend. Ik heb het altijd uh, <laughs> erg naar mijn zin. Ja, soms ben je het niet met elkaar eens, maar ja, uiteindelijk moet dan een, een VVA een besluit nemen. En een hotel zit daar voor zoveelste deel in, in zo'n VVA. Het dus ja, is 60% is zo'n hotel. In feiten maakt het hotel uh, maken het totaal <laughs> uit wat er gebeurt. Nou, goed, ja. Maar, He, ik ik ja, werk bij een woningcoöperatie en ik zie dat uh, de gemengde complexen, noemen we dat, uh, nou, dat dat heel goed uh, werkt. Dan kan je toch een stuk uh, kwaliteit uh, bieden. En uh, nou, uh, dat ja, is toch winstgevend dan ook, uh, voor, voor, ik, ondanks de hoge winstprijs. Ja, het uh, hotel, ja, even even hotel heeft trouwens geen 60% gelukkig. Maar... Niet meer dan waarschijnlijk. <laughs> het is wel geweest. Ik heb, ik heb er negen jaar gewerkt. Ik uh, dus ik, <laughs> maar even over, over de, de reactie van CDA in de krant op stelling 7. Ja. Er staat er onder andere... Uh, oh nee, de stelling 8 is dat. Die uh, komen ook nog op. Stelling, die komen zo meteen. Oké. Okay. Neem maar die verhaal. Nou, ik heb uh, er nog wel een. En uh, jullie partijprogramma. Ook, ook over woning. Ja. Maar ik wil even terug naar het stuk. Er zijn uh, wat pleinen die jullie uh, wel dan willen bebouwen. Hoe dan ook. Dan nou, je in, in de ANEF al het raadhuisplein. Over de herinrichting daarvan staat een stukje in het programma en een stukje ja. in de krant. Hoe zie je dat? Want ik uh, hoor de een het moet niet en ik hoor de ander het moet wel. Ja. En dan moet de boom blijven staan. Maar hoe? Hoe denkt de uh, CDA erover? Uh, ik, ik zit nog niet in de raad. Dus ik, ik vind het lastig om echt namens het CDA te praten. Maar er ik zal denk, een her... Oh, oh, oh. Ik denk dat je, je nee, zit hier namens het CDA. Ja, klopt, klopt. Kijk, er zal gewoon een, een her, uh, herinrichting moeten komen van het plein. Hè, door de bebouwing die er nu komt. En uh, nou, dan zouden we denken inderdaad aan groen. En uh, ja, in ieder geval dat het zijn functie blijft behouden als, uh, als plein, pleinfunctie. Dus niet meer bebouwing. Op dat de... is het nog niet, dat plan. Zo'n plan is er niet. Ik, mijn stelling is, ja. de raters zitten snurken want hadden de eerste plan moeten maken voor eventuele herrichting van het ratersplein en ja. dan eventueel die grond verkopen voor bebouwing. En daar vind ik jammer dat Gert-Jan niet aan bij de microfoon zit, want ja. die heeft het meegemaakt. Die is er nou, mee gemaakt. Dus Gelukkig staat hij wel, of is hij hier in de buurt ja. en kan hij daar misschien... Uh... Voordat jij je geïnstalleerd hebt, wil ik even aan Janine vragen wat zij ervan vindt. Um, de grond is verkocht ja. Dan kun je het enige wat je kunt doen is uh, toezien op een goed plan. Ze dus zijn al aan het bouwen. Ja. Er wordt al gebouwd. Ja, er wordt, er uh, wordt al gebouwd. En met gaat de de 7 plan. meter van het plein gaat men naar links en daar blijft er een klein stukje over. En de vraag is eigenlijk, omdat de CDA dat aanhaalt. Wat doe je dan als je dat als evenementenplein wil bouwen? Uh, dat, lijkt zijn, me, dat lijkt me een klein plein worden voor evenementen. Nou, er is al een plantje ingeschoten uh, door iemand om de uh, weg daar weg te halen en het plein te vergroten. Die rotonde die gaat weg. Er dus wordt geen, geen rotonde uh, ja. meer. Zou dat een optie zijn voor uh, Queer? Um, ik vind dat, dat je eerst uh, een goed verkeersplan moet hebben dan. Want uh, de bussen, alles komt er langs. Het is er dus niet. Het is al gebeurd. De verkoop is al, er is al gebouwd. Er ja, ja. wordt gebouwd. Dat, dat is al, en daar wil ik toch een reactie van. Meneer Bluis tekenen, uh, nou De reactie is: kijk, er is een bestemmingsplan. Daar is al jaren sprake van dat daar gebouwd zou gaan worden. Maar als je op alles, op alles gaat wachten. Uh, je weet dat de vorige burgemeester is weggegaan. Daar is dat hele mooie muziekplein gekomen. Uiteindelijk zit dat er nog steeds. En wij denken, ik denk, CDA denkt dat met een slimme herinrichting en met andere verkeersafwikkeling het heel goed mogelijk is maar dat had... om dan uit te luisteren. Even, om uiteindelijk dat muziek. ...ding, want het staat nu gewoon in de weg. Het sta, het, nee, het dus het leegste staat rondom mijn weg omheen... ...en oh, nee. juist door nu het plein anders in te richten gaan... We dat, kunnen we dat muziek, theater veel beter benutten... ...krijg je een andere afwikkeling. Je moet kijken hoe je de bus... ...want daar, dat is het grootste probleem. Want ja. als die bus op een andere manier afgewikkeld kan worden... Dan kan je het oplossen en dan krijgen we een fantastisch mooi plein erbij. En dan krijgen we ook eindelijk een keer, want dan bent u toch wel met me eens, meneer Van es, dat hoe het, het er nu uitziet, dat het niet, niet uitziet, want het mooi doortrekken van het oude Quini. met die mooie balustrade. Dan en dan je, krijgen we een heel mooi plein. Dan had je ook en dan muren, ontstaat er een, een nieuwe punaise. Je hebt de muur van graf, graf, ja, van graf dat kan, ik wil er niet over. Die nee, die maar dat hoeft ook niet. Nee. Maar ik vind dat, uh, dit is, uh, uh, als het kwaal verdronken is, dan met de put. Nu ga je pas denken over herrichting van het plein, die had Klaar moeten zijn. Dat is een stelling uh, die, die je aanneemt, uh, de bestemmingsplan dat is er, de rotonde die lag er ook, die zat er al honderd uh, jaar, ik zie daar nog zo'n mannetje staan met politieagenten. politieagent, um, meneer Bluis, u roept wel, uh, ik ga de, uh, het plein herinrichten, maar doe eens een concreet voorbeeld, hoe, hoe wil je dat? Nou, dat, dat, het, dat is, daar zijn ze aan het onderzoeken. Want uiteindelijk is ook de, de, de organisatie. En uiteindelijk is ook de bedoeling dat uh, bijvoorbeeld de ijsbaan er ook weer, weer komt. Want we willen, CDA wil dat het plein meer, nog meer wordt gebruikt als het dat nu wordt gebruikt. Kortom, dus door, de CDA zegt die rotonde weg? Nee, die rotonde gaat, die rotonde gaat anders ingericht worden, ja. Dus, het, dus je, inderdaad wat je zegt, je, gaat, je, gaat er niet, je hoeft er niet meer altijd rond je omheen je? te rijden. Nee, dus dat dus moet je een andere verkeersafwikkeling. En die, die is Mogelijk. En die was ook mogelijk. Want in eerste instantie was de bedoeling dat de bus... bij de originele plannen van het louis kreeg dat de bus op een andere manier zou worden afgewikkeld. Uiteindelijk is voor deze eenvoudige oplossing gekozen. Die kan je ook weer als tijdelijk dat zien. Ben maar uiteindelijk moet je gewoon schakelen... Op de momenten die er plaatsvinden. En dat heeft dit college de afgelopen periode heel goed gedaan. En hier moet ook weer geschakeld worden. Er is al een alternatief plan ingediend door iemand. Dat, voor mij ziet dat er hartstikke leuk uit. Dus volgens mij krijgen we juist straks een plein waar meer mogelijk op is als dat het nu is. Want nu moet het halve plein verbouwd worden om een ijsbaan neer te leggen. Dat hoeft straks niet meer. Ook dit is een slim aanpak. Dit gaat uh, over de verkiezingen heen uiteraard. Het gaat alweer naar uh, nou ja, want. Hoe lang zou dat dan duren voordat het uh, plein wordt heringericht? Het uh, ja, is, uh, is wel uh, grappig, want er wordt heel veel over de verkiezingen heen geteld. Ja. En dan is mijn vraag: ja, hoe lang ga je uh, het verder tillen? Nou ja, het is, uh, tot op de dag is dat uh, lastig om, uh, om te zeggen. Maar dat moet er wel binnen een jaar te realiseren zijn. En het, het gaat nee, gewoon nou door. Doen we, nou doen we zaken. Ja, en het loopt gewoon natuurlijk. Ja, als je ziet hoe, hoe mooi het, uh, het plein rond het station geworden is, en dat hebben ze toch ook in een jaar gedaan. Ik weet alleen niet. Uh, en dat hoor ik jou niet, niet hard op over nadenken. Wat, in de voorbereidingstijd tot aan uh, dat de eerste, eerste, eerste werkzaamheden er zijn. Hoe, hoe, hoe lang zat je dat in? Het, hoe Zit gewoon een ambtelijk voortraject? Ja, klopt. Nou ja, dat, dat loopt nu een beetje. Kijk, uh, he, door mijn achtergrond bij de woningbouwvereniging zie, weet ik wel dat dit soort projecten duurt al erg lang. Hè? E, dus eerst moet de gemeente nog het een en ander van vinden. En daarna zal uh, ja, het daadwerkelijk inrichten ook nog wel zes maanden in beslag nemen. Ja, het inrichten zelf zal binnen een jaartje kunnen Ik ben pessimistisch dat we binnen een half jaar uh, alle papieren rond hebben. Nou, ja. wij zijn positief. Dus ik, uh, ik ga voor Ik ga aan. het wel willen hoor, dat het binnen een jaar uh, ja? meteen in orde is. Dan is de bouw klaar en het plein klaar. Ja, hartstikke mooi, maar... Ja, wat je ziet is ja. dat het plein nu een jaar niet gebruikt kan worden. En dat is natuurlijk zonde, want heel veel evenementen die moeten eigenlijk daar gebeuren. Eens? Dan ben ik het helemaal eens, ja. ja. Dan uh, zijn we het allemaal met elkaar eens. Ja. Nou ja, nou Joop, niet, Joop, helemaal. Joop, Joop niet helemaal. Dat is niet spannend. Jawel hoor, er moet ook nou, coalitie. Ja. ja, de coalitie wordt vaak aan deze tafel gesmeten, dat is ook <laughs> grappig. Ik zag net al wat voorbereidingen daar achterin. Um, we hebben natuurlijk nog stelling 8. Niet de muziekje tussendoor? En de muziekje tussendoor. En de muziekje tussendoor. Kijk. over stellingen die komen en gaan, maar wij gaan door naar stelling 8 en stelling 8 is de metropoolregio kost Zandvoort meer dan het oplevert. Janine, eens oneens. Uh, even nog, ja, ik had wat achtergrond, Herino. nog. Uh, de metropoolregio kost Zandvoort meer dan het oplevert. Daar ben ik niet mee eens. <laughs> ik ook niet, nee, oneens. Beide oneens. Zeg, Janine, wat heel essentieel voor, voor, voor de economie van het Zandvoort is, is toerisme. Want we hebben het dus over toerisme. En wat je ziet in, in, in de regio Groot-Amsterdam, dat, dat toerisme neemt enorm toe, nog steeds. En het kan niet anders, dat zie je ook al die beweging, dat, de, dat men dat toerisme gaat spreiden over de regio. En dat betekent dat je dus enorme verkeersstromen krijgt, en afstemming over die verkeersstromen, van en naar Zandvoort. En... Je er moet een aantal dingen boven, bo, binnen die metropool, boven, boven de gemeenteniveau, regelen. Zandvoort al, heeft al betaald al aan een, een, een, een, een club die de, de bereikbaarheid van Zandvoort moet verbeteren. En nou gaan we dubbel betalen. Ja, ja. Nou, ik denk... Nee, nee, maar, maar, nee, maar wethouder van financiën oh. kijken, van waar wordt die 25.000 dan wel aan besteed waar we het over hebben. Rolf? Uh, nou, uh, wat ik uh, wilde zeggen is dat uh, het is een veel, uh, een veel breder uh, organisatie eigenlijk. Dus die metropoolregio Amsterdam, de MRA. Dat is een gebied, uh, dat is uh, een samenwerking, bestuurlijk samenwerkingsverband. economisch samenwerkingsverband van uh, Haarlem en Meer uh, tot en met uh, Lelystad. 33 gemeenten. 33 gemeenten. Het gooien zit er tussen uh, een enorm, enorm gebied. Ja. Uh, de Zaanstreek. Volendam. Nou, dat. Uh, en uh, dat is dus niet enkel het vervoer. Uh, hè, waar we over praten. Het is ook zelfs een stukje duurzaamheid. Er is nu een convenant gesloten dat. Ze, uh, alle nieuwbouw. niet meer. Uh, dat het gasloos moet worden opgeleverd. Dus alle nieuwbouw wat er, wat er nu komt. in de metropool. in het enorme gebied. Uh, ja, dus uh, ze noemen al meer dan het vervoer. Um... Janine vroeg net waar die gelden aan besteed worden, en dat uh, kan de wethouder kort toelichten. Ja, kijk, het, het is inderdaad een samenwerkingsverband van al die gemeentes ja. bij elkaar. En uh, daar, daar is een kernteam omgebouwd, en er is een kernagenda. En daar betaalt elke gemeente, volgens mij, 1,50 euro of 1,65 euro per bewoner voor. Dus het zijn volgens mij 2,5 miljoen mensen bij elkaar. Dus daar komt aardig wat. En, en die, dat is een denktank. En die denktank, die, die zorgt voor die, uh, dat die het opnieuw neerzetten van vernieuwing van de economie. Want daar gaat het om. Het is, een, het is een, een economische regio die we samen zijn. En daarnaast, bijvoorbeeld als je dan het uitgeven van geld, het, het, het, het echt neerzetten van budgetten. Dus bijvoorbeeld, er komt uit dat de bereikbaarheid naar Zandvoort verbeterd moet worden. Dan ga je naar of naar de gemeente, of in dit geval naar de vervoersregio samenwerking, waar geld in zit. Maar dat staat los van elkaar ja dat is geen onderdeel nee maar, ja. ze, maar ze werken wel wel ja, samen er eerst over moeten nadenken daar moet je eerst over nadenken en dan moet je nog niet even uitpraten. ja nee maar hij heeft gelijk je hebt een, een groep mensen nodig en je zul je toch op een linksom of rechts om moeten betalen om, om er goed over na te denken en een, een goed samenhangend uh, verhaal en ik zie een van je van jouw inkoppers is alweer een nachttrein <laughs> uh, ja nou, nachtbus had ik het bus. over. Ja, ja in de eerste instantie bus uitproberen. Ja, want het is nu hopeloos. Als je, als je uitgaat en je blijft hangen tot na één, komt hij niet meer weg. Ja, als je dan uh, metropool Amsterdam zegt, dan zeg je waarom is hij er niet meer? Want vroeger hadden we hem wel. Ja. Nou, dat zijn dus juist dingen die je hiermee uh, goed uh, aan de kaak uh, kan stellen. Uh, ja, ik begrijp dat uh, Gerard Kuipers, uh, zijn met name Zandvoort, daar erg uh, druk is. Ja. Dus die kan dat dan. Uh, Even, even over ja. jullie reactie in de krant. Ik weet niet wie die maakt. <laughs> doe jij dat, Gergian? Nee, dat maakt. wij maken het samen. Oké, okay. de, de partij. partij. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ja. Dat weet ik, weet ik mee. Mag ik de, de, de, de, de reden daarvan weten? Ja, wat slaat bedoel het je? Wat staat het op ten opzichte van de nou, stelling? Ja, als ik daarop uh, mag antwoorden is... Uh, vaak wordt uh, de he, MRA, dat wordt dan een beetje gezien uh, als Amsterdam Beach. En, en echt heel megalomaan uh, iets, zeg maar. He, een enorm, enorm iets. En, en, en daarop uh, wilden we zeggen van... Hey, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, ik snap het nog niet. misschien... Hij hoeft het ook niet, ook niet uh, eens mij uh, uh, uh, ja. een gemis, maar... Een stuk van voor ons toch belangrijk toerisme. Uh, dat verplaatst zich van, van Amsterdam... Centrum naar, naar de Zaanstreek, naar, naar, naar Weef. Hè? Daar praat men over Amsterdam aan de vecht. En hier praten we over Amsterdam uh, okay. aan de strand. Ja. Ja. Ja, die beweging zie je, want die enorme hoeveelheid toerisme zul je toch ergens een plek moeten hebben. En dan zeg ik, ja, zorg dat we genoeg hotelplekken hebben, zorg dat we een ruimer beleid hebben ten aanzien van mensen die op een andere manier te slapen gelegd kunnen worden. Dan, je, dan kom je terug op het, uh, op het vorige, over de hotels. Die moeten er ook komen, dat vindt het CDA ook. Um, ja. Gaat Metropoolregio Amsterdam dat inzetten voor ons? Of moet de gemeente dat zelf inzetten? Dat moet de gemeente zelf uh, inzetten. Dus ook he, gewoon de gemeente Zandvoort, de gemeenteraad uh, he, waar ik straks hopelijk in zit, die, uh, <laughs> die, die gaat dat bepalen. <laughs> <Nee>. <laughs> ja, als we het dan toch over bouwplannen hebben, die ja. uh, tekening van het Badhuisplein. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Uh, nou, ik, uh, ik werd er erg vrolijk van. Zo hoog is het van vier mooi... meter, word je er vrolijk van? Uh, nou, van, de, van, de, van de grond. He? De ja, karakter. maar ik bedoel, meer gewoon het klassieke uh, karakter van de gebouwen. Daar, uh, daar werd ik erg vrolijk van. Okay, het blijft natuurlijk een optie. Janine, heb je hem gezien? Uh, nee, ik heb hem niet gezien. Ja, het was wel een studie. Ik ben bezig met een studie mee geweest over de betekenis rond het bouwgebouw en uh. Kijk, de metropoolregio heeft inderdaad meer hotels, meer, meer klassehotels, moet je dan Maar je dat betekent dat het wordt alleen maar we betalen voor denken. Ja. Ja. Ja, dat lijkt me nou eens heel verstandig om dat in Zandvoort te gaan doen. Van de zijlijn. Kijk, de, de kwaliteit van de besluitvorming... in, in kunt, u, uh, kunt u zich eens even voorstellen voor de luisteraars? Ik, ik hoop dat dat door de voorzitter gedaan wordt. Mijn naam Janine. is Enno, ik ben uh, nummer twee van uh, Queer... En waar we voor inzetten, zowel in Amsterdam als hier in Zandvoort... is de kwaliteit van de besluitvorming van de Raad te verbeteren... door de Raad wat meer hulpmiddelen te geven... In de, op het gebied van fractieassistentie, duurraadsleden en noem maar op. Een groter budget voor studie. Omdat daar in de raad uiteindelijk de beslissingen genomen worden. En uh, de kwaliteit van die beslissingen vind ik tot nog toe... in beide uh, gemeentes wat uh, tegenvallen. Ik heb twaalf jaar in uh, de deelraad in uh, Amsterdam-West gezeten. En er is echt hard behoefte aan gewoon nadenken... voordat je wat gaat doen. Is dat een, een, een partijpunt uh, voor jullie? Ja. Ja, ja, ja. een, uh, een ah. apart paragraaf over bestuur. Uh, bestuur. Ja. Wat is er mis? Um, nou, nee, ja, dat, ja, je kan het natuurlijk van collega's niet zeggen. Maar, maar je zegt het in het algemeen. Ik heb uh, van de week hebben we met de lijsttrekkers en de burgemeesters zitten praten over uh, um, een wel of niet een, uh, technische wethouders. Uh, um, moet je wel of niet aan coalities denken of ik hoor aan de NL, uh, raads... over. Voor nou raadsleden praten. Ja, dus het gaat er niet over... Uh, ja, maar wethouders. De, de wethouders worden uh, neergezet door de Raad. Maar uh, kom, uh, komt dat voort uit een, een coalitie die zegt van wij hebben de meerderheid en we gaan die kant op? Of uh, zeg je we gaan eerst een, uh, in de Raad nadenken over wat, wat zijn de punten waarover het beslist uh, moet worden? Per punt van uh, waar is een meerderheid voor? En dat dan, uh, dan een uh, raadsprogramma hebt. Op basis waarvan je gaat beginnen aan de wethouders. Dat zijn ideeën waar overgedacht zou kunnen worden. Maar dan moet ik hem terugtrekken en ik zie uh, ja, Ralf al uh, volgens het puntje zitten. Want ja. uh, er, er wordt hier gewoon gesteld dat de kwaliteit van raadsleden uh, laag is, om het heel eerlijk te zeggen. Verbeterd kan worden. Verbeterd kan worden. Ja, beter ondersteuning. Oké. Okay. En dat dan ja. het geldt... Ralf? Nou ja, het is vaak zo dat uh, mensen... Uh, het is geen, uh, geen fulltime baan, uh, raadslidfunctie. Dus uh, je moet erbij uh, werken. Uh, je hebt je gezin. Uh, je hebt uh, je, je hobby's. Je hebt... Uh, je hebt alles bij elkaar. Dus wij willen dat oplossen door middel van duo-raadlidschap. Uh, uh, dus, nou ja, dan, uh... dan... moet je landelijke wetgeving uh... hebben. Is dat rechtsgeldig? Nee. Uh, nee, maar daar zijn we dus wel hard, uh, hard mee bezig om het voor moet, elkaar te krijgen. Daar moet je de Den over beslissen. Dat is nog dat is nog... dat is dus, dus je verkoopt iets wat nog niet bestaat? Nee, wat, wat, wij, graag, wat wij graag willen. En, en ook uh, voor aan het werk zijn. Maar het duoraatstid waar jullie het over hebben, daar doen jullie al campagne ja, mee. Ja, dat is ook echt, echt, een, echt een wens van Moet ons. Dat ja, is een wat, landelijke issue. Wat, ja, dat kan alleen maar in Den Haag beslist worden. Ja, maar dat, ja, maar dat, en dat, dat, en dat kunnen wij... Over oh, over, we zijn hier bezig met politiek. Ja. En je kan wel zeggen van ja, nee, maar dat moet eerst ergens anders beslist worden. Ja of nee, je kan zelf met een voorstel komen. Je kan zelf naar Den Haag bellen. Het, zijn, het is 070. Ja, het is, is natuurlijk een landelijke ja, partij. Dan, wat uh, kom wat je een heel eind. Dat zijn antwoorden. En er zijn, uh, er zijn gewoon genoeg uh, ervaringen met duurraadsleden uh, bij andere gemeentes. En ik denk dat het de kwaliteit enorm kan verbeteren. Omdat is, is, is het, het, het niet alleen maar... voor een raadslid is het zo'n breed onderwerp. En zeker in ja. Zandvoort waar er maar één of twee per partij is. Het is nauwelijks te doen. Ja, de spoeling wordt wel heel duur nu, he, met 11 partijen. Want anders krijg je als je dus slechte of on onderdachte beslissingen in de raad neemt, dan heeft dat zulke langdurige Eens. gevolgen. En zeker in een situatie waar je ook nog hebt, dat als een ambtenaar niet op tijd iets gedaan heeft, dat het dan uh, automatisch doorgaat. Het is gewoon een heel gevaarlijke situatie. Je moet echt de kwaliteit hey, verbeteren. Uh, ik, ik wil even heel eventjes uh, interperen, want we hadden het over de MRA volgende. mij. Ah, ja. ik vind het heel interessant uh, dan gaat het verder niet doen. En wat je zegt, dat snijdt absoluut uit. Maar dat is misschien voor een andere discussie. Misschien uh, uh, op, uh, op 17 of 19 maart, uh, denk ik, Ben. Ik denk het ook, nou, maar... Uh, wordt geen discussie, hoor. Want we waren het alweer met elkaar eens. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, een nieuwe coalitie ja, Oké. Dat is wel, okay. het op zich heel fijn. Ja, heel fijn. <laughs> <laughs> nou, de, de, moet ik zeggen dat als ik de partijprogramma's lees... en helaas heb ik die van u nog niet gelezen... dat er al heel veel raakvlakken zijn. Ons programma is op de website te zien... Wat is de naam van de website? Www? Uh, Politieke Partij Queer. Politieke Partij Queer. Dus www.politiekepartijqueer.nl www. En ik hoor net aan mijn linkerkant dat die ook gepubliceerd wordt op de gemeente Het staat de helemaal. op. Wat wil je nog weten over de metropool? Eigenlijk niks meer. Vandaag vond ik het wel ja, een ja, mooie, een mooie kort, zijsprong naar. Uh... Ik ben het trots dat ik naar Amsterdam ben, maar het lijkt me dat ik in Zalf woon. Daar ben ik blij om. Ik, ik geloof dat we het nu aan, gaan, gaan, gaan, een einde gaan maken. Ja, dat <laughs> lijkt me wel verstandig. Um, Dames en heren, ontzettend bedankt. Er hoeft niet geloten te worden. Wie komen er voor? Nee, volgende keer de, de laatste drie partijen die niet geweest zijn. Uh, Gbz. OPZ, eh, op heeft het even gehad. Uh, even nadenken. Amsterdam? Amsterdam aan de zee. Ja, dat kan. Uh, Groenlinks. Groenlinks. Ja, Nee, die... nee, hebben we gehad. We, hebben gehad. gehad. we gaan dat rustig uitzoeken. En uh, over Vin, over... die was. De partij van Robert was duidelijk aanwezig. Hebben wij uh, goed mee kunnen discussiëren, bij de uh, partijen. Dat... We hadden ook een aantal raakvlakken. We willen rustig nog een keer, hoor. Ja, ja, ja, ja. We zullen. Ik wil het net opperen, Mike. We zullen. Ik mond dicht houden. We gaan afsluiten, want de volgende 10 minuten zijn voor de PVV. Ik dank jullie hartelijk voor de komst en uitleg. En er is nog veel te bespreken voor en na de verkiezingen. Dankjewel. Dag. Bedankt jongens. Bedankt. Ja. He, ik wil uiteen. Dankjewel. Ik heb een aantal jaren geleden. De 10 minuten van dit uur gaat wederom over politiek en aangeschoven zijn Marco Deen en Ronald van Tichelen welkom, dankjewel, dankjewel. hartelijk welkom heren de PVV doet dit jaar voor het eerst mee in Zandvoort ja. en hoe komt dat zo? u bedoelt hoe deze overwinning tot stand is gekomen? Ja, bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, Er zit ja. een achtergrond achter ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. over een dertigtal gemeentes en hoe is, hoe is de PVV toegekomen om in Zandvoort mee te doen met de verkiezingen? In, in eerste instantie is gekeken naar de uitslagen van vorige verkiezingen. Dus, landelijke verkiezingen? Ja, landelijke uh, provinciale verkiezingen. Uh, en hoe... Europees. Uh, hoe hef, Nou, Europese verkiezingen. En hoe heeft uh, uh, ja, hoe is de achterban? Dat is eigenlijk een beetje Want, de het, landelijke geweest. verkiezingen doen jullie natuurlijk aan mee. Ja. Provinciale ook. Ja. En die uitslagen ervan, die gaven uh, zoveel... Uh, uh, Eigenlijk, jouw is... Zou vertrouwen om nou, vrouwen vrouwen, ja, hier te gaan. Ja, oké. Okay. Om een partij op te met andere woorden ja, De PVV wil in Zandvoort niet afgaan. De, sorry, de PVV wil in Zandvoort niet afgaan. Nou, nee, ik denk niet dat dat, uh, dat, dat een juiste vertaling is. Um, we hebben inderdaad wel gekeken naar de resultaten vanuit voorgaande verkiezingen. Uh, waarin we tussen de 16,1 en ik geloof 18,9 procent uh, stemmers hadden. Nou, dat is natuurlijk wel een basis om ergens aan mee te gaan doen. Uh, het, heeft, het heeft weinig zin om ergens in gemeenten uh, mee te gaan doen waar je weinig kans van slagen heeft. Um, vind je niet dat een landelijke partij, want een grote landelijke partij zelfs, mm -hmm. uh, eigenlijk in iedere gemeente mee moet doen? Nou wellicht, wellicht wel, dat zou natuurlijk een ideale situatie zijn. Alleen, uh, kijk we zien, en dat zien we niet alleen bij de PVV, dat zien we bij alle partijen eigenlijk. Het, het is niet eenvoudig om uh, tegenwoordig nog aan, aan goede raadsleden te komen. En uh, dat is natuurlijk een van de redenen dat je beperkt bent in je, in je gemeente en dat je dat langzaamaan moet opbouwen. En wij beginnen net, uh, we starten in 30 gemeenten, ja dat, dat vind ik enorm knap. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die daarin gaande zijn. Ja. gaan we terug naar Zandvoort. Mm -hmm. Uh, jullie hebben uh, uh, lang gewacht met jullie programma, lang gewacht met voorstellen. Wie zijn jullie kandidaten? Nou, uh, mijn kandidaat op nummer twee is uh, Ronald van Tichelen, die zit hiernaast. Uh, Suzanne Ter staat op uh, plek drie en Ruud Wichert staat op plek vier. Zijn alle vier bereid om in de raad te gaan zitten? Ja, zeker. Oké, okay. en wat gebeurt er? Als de PVV 5 zetels krijgt. Dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zou inderdaad natuurlijk zijn. Dus ja. nee, ja. Ja. Je kan niet zomaar iemand voor naar voren schuiven van die moeten maar bij komen. Nee. nee, dan ben je die zetel kwijt. Oké, okay, zo ja, gaat het. Ik had nou geen flauw idee namelijk hoe dat ging. Alles wat op de kieslijst staat, dat mag erin. Ja. En als je het ophoudt, houd het op? Houd het op. Okay, dus We kunnen een geen vijfde, vijfde, vijfde persoon opeens uit de hoed toveren. Nee. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ik, wij weten dat dat zo is. Uh, en hebben ook daarom bewust gekozen om, uh, om, om, om met vier goede ja. mensen hier uh, de lijst te vullen. Ja. Tijd loopt. Uh, ik heb een aantal dingen uit het partijprogramma uh, gehaald en gelezen. Er zijn een, uh, een, een stelling of vijftien. En tot en met wonen. En um, nummer 1 is geen islamisering in Zandvoort. De grenzen gaan dicht voor de islam. Wat is voor jullie islamisering? Ver en, en, en hoe vertaal ik dat? Ja. Nou, kijk, uh, het is geen groot issue in Zandvoort. Het is nummer 1 op jullie. Uh, ja. Dat zal ik het dat, nummer 10 maken. Dat, dat, dat is het landelijk, maar die, die wil dat zo houden. En de bewustwording, de kennis van waar de islam voor staat, die is niet gelijkmatig verdeeld over de mensheid. Mensen denken dat het een religie is zoals alle andere religies, terwijl dat gewoon niet zo is. Maar wat is dan islamisering? Het, het langzaam maar zeker overnemen van je land door een kwaadaardige ideologie. Dat is waar het op neerkomt. En dat heb je gezien in, in Egypte, in Iran, in, in Pakistan en ja, noem maar op. Is voor voorbeelden is het voor het te over. Op de eerste plaats staan. Uh, uh, ja, waarom niet? Nou, het, is een, uh, het is een sterk punt van de partij. Landelijke partij. Landelijke partij. En uh, dat geldt voor ons ook voor Zandvoort. Het, wij willen het, geen toestanden zoals in Zweden, zoals die 756 no-go zones in Frankrijk en noem maar op. Die ellende willen wij hier niet. Wordt dit opgelegd van Den Haag uit dat je dit opneemt in je programma? Makkelijk? Nee. Nee, we bepalen zelf ons programma. En aangezien wij eh, niet voor niks eh, ons bij de PVV hebben aangesloten, eh, ja, is het wat mij betreft vanzelfsprekend dat ons islampunt waarmee we onderscheid zijn, onderscheidend zijn zowel landelijk maar ook op eh, lokaal niveau en ook op provinciaal niveau, dat dat bij ons op plek 1 staat. Ja, dat staat wat mij betreft buiten kijf. Oké, okay, dan gaan we naar punt 2, zorg aan ouderen. Wat is die bij ons? Heel in wij, vond, ja. wij willen uh, geen subsidiering van cultuursensitieve zorg. Ja, dat is een beetje gevolg. Hè? Het een uh, is een beetje het gevolg van het ander. Waar komt die piep vandaan? Jongen? Ik heb geen idee. Maar laten we gewoon door. Ja, is wel, is wel. Ja, nou, zoals dat staat, inderdaad, uh, Ben, dat is wat wij uh, niet willen. Wij willen geen discriminatie op wat voor vlak dan ook. Dan wordt uh, de zorg wel duurder. Want er is een onderzoek geweest door uh, een nursing college. Mm -hmm. En die zegt dat uh, cultuur sensitieve zorg is juist kosten bespaart. Nou, ik weet niet of, of je van kostenbesparing kan spreken als je dus geld weggeeft aan mensen uh, in de vorm van gratis zorg. Volgens mij kost dat geld. Uh, nou, dan moet je dat onderzoeken, maar eens is van Nursing College. Want daar <laughs> ja. staat in dat als je dat goed afkadert, dat uh, goed nou, ik geld zou, het geld oplevert. Ik laat oh, ik zeggen dat ik het knap zou vinden dat als je, als, dat je geld weggeeft aan gratis zorg, dat dat wat oplevert. Okay. Dat zou ik een knappe... <laughs> dan hebben we natuur en uh, dierwelzijn. Ja, heel uh, belangrijk een punt. groot ja. issue bij jullie. Liever ja. een prikpil dan een, uh, een afschot? Ja, noem het. Ja, inderdaad. Een, een optie zou kunnen zijn een prikpil. Het zou kunnen gaan middels een prikstruik of andere vormen van uh, toediening van uh, uh, medicatie. ...in die zin. Uh, Klopt. Maar dat helpt nu niet. Dierenwelzijn is voor onze groot Maar ja. dat helpt nu niet om het probleem van te veel herten op te lossen. Bijvoorbeeld in de waterleiding daar. Mm. Op dit moment uh, is natuurlijk al een bepaalde uh, weg in gang gezet. Ja. En uh, ja... Daarom denk ik dat we daar op dit moment op aan de herten uh, niet al te veel woorden faal hoeven te maken. Wij zijn in principe tegen afschot. Dat is wel waar het om gaat. Ja. Wil je hier reageren op het volgende punt? Uh, nou, eigenlijk ditzelfde punt uh, qua dierenwelzijn. Uh, wat we per inwoner per jaar bijdragen. Dat is 24 cent. En dat steekt nogal schril af bij wat gebruikelijk is in ons omringende gemeente. Dat is meer dan het viervoudige daarvan. En is ook maar een fractie van de kosten die bijvoorbeeld uh, het dierentehuis kennambeland uh, maakt. Dus de, en, uh, de PVV komt met een, uh, met een plan om... Uh, daar meer in te streken, voor het asiel bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja, want uh, wat het nu is, uh, 4100 euro per jaar. Ja, dat, als je dat vertaalt naar uh, per inwoner per jaar, 24 cent, dat is... Uh... En voor dat geld kan je ook geen asiel uh, uh, Nee, ze, ze, ja, maar ze maar precies. Daar gaan de oh. meedoen, hè? Okay. Ja. Uh, Haarlem zit ruim boven 1 euro en uh, ja, 1 euro per inwoner, ja, waar hebben we het over, ja. Ik wil het even hebben over punt 4. En daar ben ik ook klaar mee, want iedereen schrijft dat ze de Formule 1 terug willen in Zagvoort. Ja. Dus daar hoeven we niet lang over te praten. Nee. Um, jullie wilden een bindend referendum. Nou is uh, net gisteren het raadgevend referendum afgeschaft. Ja, een bindend referendum vlak daarvoor. Ja. Ja, en dat is een hele lastige, want dan moet je de grondwet verwijzigen. En dan moet je dus in twee op één volgende regeringsperiode een bepaald percentage halen. Dus het is nu echt op de lange baan geschoven. En de stem van het volk in een democratie wordt steeds verder naar de achtergrond gedrukt. Ja, daar zijn wij tegen. En we proberen dan uh, lokaal uh, tegengast te geven, zeg maar, op dat gebied. Verbetering van het ondernemersklimaat? Wat wil je daarmee? Nou... ik is een aantal de punten op mijn moment. Nee, nee, goed, kijk, wij, wij pleiten natuurlijk voor een algehele verbetering van het ondernemersklimaat. Dan moet je denken aan uh, hoe kunnen we het nou ondernemers wat makkelijker maken om zich te vestigen. Dus. Ja, met name op het gebied van regelgeving en kosten. Kijk, uh, la, la, laat me niet onder stoel of bank steken. Dat je wel nogal wat lef moet hebben als ondernemer om in Zandvoort uh, een bedrijf te gaan beginnen of te, of te bouwen. Uh, in feite heb je hier te maken met een, uh, een economie die drie tot vier maanden per jaar leeft, waarin uh, geld verdiend kan worden. Nou, dan vind ik het knap als mensen zich hier vestigen en ook heel welkom uh, zijn maar dus die, die moet je moet, die moet, je, die moet je ja die ja. moeten meer gefaciliteerd worden inderdaad ja. punt 7 de veiligheid Zandvoort moet veilig uh, blijven de wijkagent moet continu zichtbaar zijn op straat ja. het uh, hele politieapparaat is uh, ingekrompen in Zandvoort. Hè, want we hadden een heleboel nu zijn er nog drie wijkagenten en een uh, overkoepelend uh, aantal die, even, uh, die even, zitten. He heel even uh, vier deze week staat er in een uh, artikel in de krant. er zijn er vier en ze ja. zijn niet meer wijkgebonden Klopt, het wel dat klopt, maar ze heet wel Wijkert. Mm -hmm. ja, en die van de strand die, die is wel seizoensgebonden, dus het is ingekrompen. De PVV vindt dat er meer mensen op straat moeten gaan, hoe... hoe, hoe... Is dat niet een landelijke zaak? Je kan hier in Zandvoort wel roepen, ik wil meer agenten hebben, maar Nee, in de, in de basis kun je zeggen dat dat een landelijke zaak is. Maar wij zitten hier voor Zandvoort. Ja. En wij willen in Zandvoort meer agenten op straat. Zeker op dagen dat dat nodig is. Dus we moeten ons in de veiligheidsregio Kennemland veel sterker maken voor meer eh, blauw op straat? Absoluut. Duidelijk. Ja. Parkeerbeleid. Het huidige parkeerbeleid leidt tot veel ergernis. Die heb ik ook al heel vaak gehoord. Wat is jullie mening erover? Ja, dat is slecht. Wat is je oplossing? Kom maar, Ronald. Ja, nou, uh, door zaken vol te bouwen en parkeerplaatsen weg te halen. Zoals uh, het zwarte veld of uh, weet ik veel wat. Het lijkt er een beetje op dat mensen worden weggepest richting LDC. Hè. Nou, daar, daar lijkt het op. En, uh, ja. Maar wat is dan uh, de PVV-oplossing? Nou, weet je, een oplossing over dat parkeerbeleid, wat ik geloof al 15 tot 20 jaar speelt, is, is natuurlijk lastig. Dat, wij kunnen ook niet uit de hoge hoed zomaar een oplossing toveren. Waar we wel als basis heen willen, is dat in principe de burger moet kunnen parkeren. Ja, en het liefst tegen zo laag mogelijke kosten. En dat de toerist daar best wat meer voor mag betalen. Dat is in de basis hoe wij dat zien. Oké, okay, subsidies. Er moet kritisch naar gekeken worden en daar waar mogelijk verminderd. Welke subsidies zou je willen verminderen? Nou, daar moeten we nog eens goed induiken. Uh, Ronald dan zijn er een, een heleboel hele mooie, mooie ja, lijst, een miljoen bij elkaar. Ja. ja. Nou, nou je, hebt, je hebt een prachtige staat. Welke Ik zou heb... je, welke zou je uh, willen verminderen? Nou, willen uh, uh, verminderen, dat is nog een beetje een, een stapje te ver, maar we hebben al wel een paar aandachtspunten in die lijst. Uh, kijk wat voorheen uh, zinvol was om subsidie te verstrekken, uh, naarmate de maatschappij verandert, zou je kunnen afvragen of sommige dingen nog wel zinvol zijn. Heb je een voorbeeld? Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, we hebben gekeken, maar daar moeten we nog nader naar kijken. Gaan we nu nog een definitieve uitspraak over doen. Uh, de, de VVV uh, 432.000 euro. Vroeger, als je naar een een toeristische plaats ging, dan ging je naar de VVV voor informatie. Maar ja, dat was vroeger. Tegenwoordig hebben mensen allemaal een laptop en een mobieltje. En daar halen ze daar hun informatie vandaan. En in hoeverre is dat nog zinvol? Maar ja, die omschakelijk is er nu met Zandvoort Marketing. Dus het dat heeft dus geen VTV meer ook Nee, ja, maar dan heb en dat je dus, is waarom je er weer eens kritisch naar zou moeten kijken. Ja, ja. Maar, maar dan heb je dus een subsidiestroom waarvan je zelf al begrijpt kennelijk dat het niet meer zo zinvol is. En dan ga je een ander label erop plakken om die subsidiestroom gaande te houden. Maar ja, dan is dan wel even... En is het daarom gedaan met Zandvoort Marketing? Dat weten we niet. Nee, okay. Dat, dat, moet, dat we weten we niet, Maar dat is voor ons een punt van aandacht. En dat moeten we even uitzoeken voordat je daar echt iets over gaat roepen natuurlijk. Dat is een van de dingen waar we naar keken. Verder zagen we hier een subsidie voor een antidiscriminatiebureau. Ja, we, we hebben wetgeving op dat gebied. Ja. En als iemand zich gediscrimineerd voelt, dan kan hij zijn vinger opsteken en ja. gewoon de normale weg uh, vervolgen. Dus daar wordt uh, door jullie partij kritisch naar gekeken. En ja. dan komen we met een plan. Daar komen we op terug. Ja. Nummer 11 is financiën. Lagere lokale belastingen, lagere afvalstoffingheffing, afschaffen precario belasting en afschaffen hondenbelasting. Als je het bij elkaar optelt, heb ik het over een flinke som geld. Ja, daarom. En, en... Hoe, hoe ga je dat dan financieren? Dat, Want als je het hier weghaalt, moet er echt geld bij. Natuurlijk. Ja. En uh, kijk, als we kijken naar de begroting van 2018, dan gaat het inderdaad om een, een behoorlijke uh, zak geld. En, en die begroting, zoals we weten, ja, het eerste aanpassingsmoment is voorlopig nog niet aan de orde. Dus we moeten daar ook gaan kijken. Van, laten we eerst maar eens zien, worden wij gekozen? Met hoeveel zetels komen wij eventueel in de raad. En dan kunnen wij daar dieper in gaan duiken. Dit is een beetje uh, vooraf. Is, is wel goed hoor. Je moet je er wel mee bezig zijn. Maar ja, mensen gaan maar, stemmen op een partij. Uh, omdat ja. die iets wil. Of iets gaat doen. Precies. En dit is ja. wat we willen. En waar dat geld uh, precies vandaan uh, komt. Nou, Ronald heeft en... net al een suggestie geschetst. Bepaalde, uh, hè, bepaalde subsidies die we aan kunnen kijken. Wat daar kan gebeuren. cetera. Net als uh, alle partijen hebben jullie het over windmolens. Ja, ja, subsidiemodus. Ja. Ja. Maar is het besluit nog niet genomen dan? O ongetwijfeld, want uh, ja. dat is met name uh, meestal een provinciale of, of landelijke aangelegenheid. Sterker nog, een EU-aangelegenheid. En niet, daar hebben wij niet van invloed op. Dat hebben we ook gezien, uh, weet je, die die, ja, je moet, ja, je je die Maar we willen horen. ons laten horen. En dat, dat als het gebeurt, dat in ieder geval niet binnen de, wat is het, afgesproken, 18 mijlzone uh, dat soort dingen ja, plaatsvindt. Wat, wat heel belangrijk is, uh, niet alleen voor de PVV is het wonen in Zandvoort. Uh, we hebben het vanmiddag, uh, vanochtend al gehad uh, met, uh, met de stemmingen dat uh, uh, meer so uh, starterswoningen moeten komen, sociale woningbouw moet meer gedaan worden. Mm -hmm. Waar willen we die realiseren? Wij zeggen even... Overlast zijn jullie ook tegen, ja. Wie niet? Ja, tuurlijk, precies, wie niet. Wie kom, inderdaad... je, kom je dan terug op dat... veiligheid? Met? Ik heb overlast, het moet opgelost ja. worden. Politie, nou, het, het, zit natuurlijk wel, uh, het is natuurlijk wel aan elkaar gelinkt. Ja, absoluut. Het een uh, kan niet zonder elkaar, zonder het ander. En uh, wij zijn voor uh, het bouwen van sociale huurwoningen, absoluut. Maar we zijn ook, en dat is eigenlijk misschien nog wel een groter punt, meer voor doorstroming. Dus wij, wij zien meer in het bouwen van middensegmentwoningen. Waardoor de sociale huurwoningen niet eeuwig worden bewoond door dezelfde. Mensen, dat is namelijk niet de bedoeling. Het is, het is de bedoeling dat daar wat schuiving plaatsvindt. En uh, dat een mens in zijn leven wat progressie probeert te maken. Waardoor je beter ook naar het middensegment kan kijken. Dan alleen het bouwen van sociale huurwoningen. En uh, ja, wat op een gegeven moment ook te sprake kwam is. Uh, bijvoorbeeld hier op het plein waar we nu op, uh, op kijken. Hè, het Watertorenplein, ja, daar moet je geen sociale huurwoningen bouwen. Nee, dat lijkt me niet handig. Dat zijn de duurste, dat zijn de duurste meters van Zandvoort. Uh, zwaar onnodig, dat soort dingen. Het een gaat het ander financiële. Nou, dat zou, dat zou me niet verbazen inderdaad. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Duurzaamheid. En dan, eh, dat is de laatste. Ja. Duurzaamheid is duur. Ja. Haal dat saamheid er maar af. Duurzaam... Duurzaamheid is in de regio. Nou, misschien wel rond dat wat over zeggen. Ja, die heel erg in thuis moeten we het over hebben. Mijn specialiteit. Ja, aan. M dat is mijn specialiteit. Er heerst een, een wijdverbreid en puur door indoctrinatie via de media. een misverstand. dat de, ja, de, de, de, de vreemde jacht op CO2 die gaande is. die wetenschappelijk nergens op slaat totaal niet te onderbouwen is, maar mensen praten elkaar na. Mensen roepen steeds van 97% van de wetenschappers zijn het erover eens. Dat is helemaal niet zo. Maar mensen horen dat van alle kanten. En iedereen denkt dat het waar is. en het blijkt helemaal niet zo te zijn. En als je kijkt naar uh, Nobelprijswinnaar Fysica bijvoorbeeld, uh, Ivar Gevar, die daar wat over roept, of uh, professor Don Easterbrook, of uh, recentelijk onderzoek van uh, Ned Nikolov, die gewoon heeft uitgezocht dat de de samenstelling van de atmosfeer helemaal geen invloed heeft op je temperatuur. Maar dat het vuur de afstand tot de zon is en de atmosferische druk. Ja. Maar dat krijg je nooit op dit te zien. Dat krijg je er in Nederland niet in. Nee. En dat zijn wetenschappers. En dat staan tegenover politici. Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Die roepen dat we onze planeet moeten redden. Okay. Complete waanzin. We, we moeten het eigenlijk stoppen. In ieder geval is, is het zeer kritisch tegenover duurzame projecten. Ja, ja, ja. Heb nog één vraag. Ja, tuurlijk. Ja, ben jij went eventueel? Ja, nee, nee. <laughs> uh... Joop, die vraag is veel te vroeg. Dat zien we wel. We, okay. uh, we zien wel wat er gebeurt. Laten we eerst maar een paar zetels halen. We gaan en, uh, eerst kijken naar en dan de verder stemmen. kijken. En dan ja. gaan we coalitie vormen. Ja. Als jullie erbij zijn, dan zal er waarschijnlijk wel een wethouder geleverd worden. Heer, ontzettend bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Uh, Graag gedaan. Uh, wij spreken elkaar denk ik 17 uh, maart nog een keer en ook 19 maart bij de debatten. Dan zijn de debatten, de ja. Oké. Okay. Okay. Dan sluiten wij uh, Goedemorgen, antwoord van 24 februari af. Met dank aan Jacques, met dank aan Gerry, met dank aan Irene en met dank aan... Aan Joop, bedankt. Aan ben en met dank aan hey. uh, ook, had ik al genoemd. Oh, had je al? Genoemd. Hotel Hoogland voor de koffie. Uh, met dank voor alle politieke spelers die vandaag geweest zijn. En wij spreken elkaar volgende week. Een prettig weekend.